Morgen praten de Europese landbouwministers over mogelijke noodmaatregelen. Bleken zal daar pleiten voor een opkoopregeling voor groenten die niet meer verkocht kunnen worden. Ook wil hij geld voor een campagne om het eten van groenten te promoten. Overigens hebben Duitse onderzoekers tot nu toe geen bewijs gevonden dat Tau de bron is van de besmettingen met de coli bacterie Van de 40 monsters van een biologische kweker is op 23 stuks geen bacterie gevonden. Ban Ki-moon stelt zich kandidaat voor een tweede termijn... als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De Zuid-Koreaan heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd hem te steunen. De verwachting is dat hij een tweede termijn van vijf jaar krijgt... aangezien er geen tegenkandidaten zijn. De VN-chef is niet bij iedereen even geliefd. Critici vinden hem te onzichtbaar en hij zou te weinig charisma hebben. Ook zou hij mensenrechten schendingen in machtige landen... als China en Rusland te weinig kritiseren. Man wordt tegelijkertijd geprezen voor zijn inzet voor het milieu... en voor rechten van vrouwen. De grootste supportersvereniging van Feyenoord... heeft de vertrouwen in de leiding van de club opgezegd. De Feyenoord supportersvereniging met 20.000 leden... is het gevoerde beleid zat, is te lezen in een open brief. De directie en de raad van commissarissen zijn volgens de supporters verantwoordelijk... voor de slechte, sportieve en zakelijke resultaten van Feyenoord. Daar moeten mensen zitten met een echt feyenoord -hart, vindt de supportersvereniging. Het weer vanuit het zuiden de regen- en onweersbuien. Vooral in het oosten kunnen deze stevig uitpakken. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar een graad of 11. Morgenmiddag buien met in het oosten kans op onweer. Het wordt dan 18 graden op de Wadden en een graad of 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. AWB-verkeersinformatie met files na ongelukken op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen Voorst en Badmen, 10 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A27 vanuit Utrecht naar Almere, bij Huizen, 5 kilometer. En de A79 vanuit Maastricht naar Heerlen is afgesloten bij Heerlen Centrum. En daar staat veel water op de weg.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 Kijk op zelfenergieproduceren.nl Blackberry van Tele 2 Zakelijk. Bel 020 750 1544. Dit is Radio 1. De NTR. En yes, stof. Dames en heren, goedenavond. Heel simpel gezegd rust de journalistiek op de vier wees. Wie, wat, wanneer en waarom. Maar daar neemt onze gasten geen genoegen mee... want zij is vooral geïnteresseerd in hoe. Hoe werken kunstenaars en hoe komt een kunstwerk tot stand? En om een antwoord op het hoe te krijgen... volgt zij tien kunstenaars in haar boek. Zo werken wij. Hier is Sascha Bronwasser. Uw presentator is Jelly Brouwer. Nou, ik begin voor het gemak toch maar weer even met een W-vraag. Wat vind je eigenlijk belangrijker, de liefde of het werk, Sascha Bronwasser? Oh, de liefde. Oh, kijk, ja. dat is makkelijk okay. en snel geantwoord. Ja, ja. Voluit. Toen uh, Erik van Lieshout, een van de geportretteerde kunstenaars, jou die vraag stelde, was je niet zo rap. Nee, ik moest even, ik moest even denken, want ik hou ook heel veel van mijn werk. Dus dat is ook liefde. Maar uh, als je met het mes op de keel, ja, dat kan niet anders. Dan uh, kies je daarvoor, ja. Hij Terwijl, hij dus niet? Nee, nee, nee. Hij houdt meer van kunst dan van mensen. Ja, zegt dat zo zeg je wel. Ja, hij doet wel heel erg zijn best hoor, met die mensen. <laughs> ja. Dus het, het komt uiteindelijk toch wel goed. Maar hij houdt echt, ja, dus misschien nog wel iets meer van kunst dan ik. Maar het kan natuurlijk ook wel een toevluchtsoord zijn, hè, die kunst. Ik kan me eigenlijk ook wel voorstellen dat iemand zegt... ik hou meer van kunst dan van mensen. Jij? Nou, kunst is misschien iets makkelijker om van te houden... omdat het niet terugpraat. En ja. Het verlaat je niet. en het, hè. Dus het is een beetje eenzijdig. Je krijgt wel hoop terug. Dat wel. Dus het is makkelijker om van te houden. Ja. En, uh, maar goed, het ligt helemaal aan, uh, aan wat voor soort, soort kunst. Maar hij vroeg werk of liefde. En dan denk ik dat liefde wel, wel voorgaat. Ja. Hij ging jou dus vragen stellen in plaats van jij hem. Was ja. hij in die zin ook het meest confronterend? Nee, maar ik moest wel heel erg uh, opletten. Uh, nee, ze waren allemaal in zekere zin confronterend, maar hij, dat wist ik ook, hij is gewend om zelf vragen te stellen. Meestal heeft hij zelf ook een camera bij zich en begint dan een spervuur van vragen op zijn uh, slachtoffers uh, af te vuren. Hij was aanvankelijk schilder, maar hij maakt nu vooral maakt films. Hij maakt nu vooral films, ja. Heel persoonlijke die, films. Ja, daar is hij vooral heel bekend mee uh, geworden. En um, ja, daar speelt hij zelf een grote rol. Maar hij vraagt ook constant. Dus ik moest die vragen steeds weer terugbuigen. En denk: nee, ik wil het van jou weten. Mm -hmm. ik, ga niet, ik ga het niet zelf van jou vertellen. Wat heel verleidelijk is, want hij is een leuke gesprekspartner ook. Dus voor je het weet, ben je aan het praten. En denk je: oh nee. Ben jij het leidend voorwerp? Ja, en nou, in het komende het uur ben jij dat wel, was ja. wasser. Je bent gewaarschuwd. Um, laten we even beginnen met de biennale in Venetië. Is gisteren van start gegaan. Nee, eergisteren was het. Uh, jouw collega zit daar, zat daar, Rutger Ponsen, ja. ook van de Volkskrant, net als jij. Ja. Uh, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Moet u er dan loodjes trekken wie daar naartoe mag? Nou, hij is uh, de redacteur en u doet het nu. Ik heb het uh, twee jaar geleden heeft hij het ook gedaan. Daarvoor heb ik het een keer zelf gedaan. Daarvoor een keer met mijn toenmalige collega Lucette Terborg. Dat was in financieel betere tijden, konden er nog twee mensen naartoe uh -huh. om dat te verslaan. En dat, um, Jullie hebben haar nu afgestaan aan de NRC trouwens? Ja, als, daar werkt ze als, uh, als freelancer voor. Wij deden dat toen samen en ik zou er nu weer voor pleiten, want het is een gekke huis. Je moet kriskras de stad door. Je hebt niet alleen een uh, tentoonstellingsgebied met nationale paviljoens, maar inmiddels zijn er zoveel landen bijgekomen dat de hele stad vol zit met paviljoens. Want... Leg even uit aan de mensen ja, die het altijd al het alleen het maar is. voorbij horen. Kan, ja, het is een ja. tweejaarlijkse tentoonstelling van beeldende kunst, waarin... Een hele grote uh, tentoonstelling door een curator is samengesteld... met nou, een thema meester, wat je op dat moment moet zien. En er zijn nationale paviljoens. Elk land heeft een afvaardiging van uh, de kunstenaars... die er op dat moment toe doen of wat ze op dat moment willen vertellen. Die zijn voor een deel in een grote tuin um, uh, bij elkaar gezet, die paviljoens. Een beetje vreemde plek is dat, want het is ook al vrij oud. We hebben een paviljoen dat door Rietveld is ontworpen... Um, en in de loop der tijd zijn er dus zoveel meer landen mee gaan doen... dat er ook een deel van de stad wordt ingenomen. Dat zijn steeds andere plekken die ze dan kunnen huren. Want hoeveel landen doen er nu mee? Oh, dat zou ik uit mijn hoofd niet willen. Gewoon weten. heel veel. Heel veel, tientallen. Hm. Ja, ja. Ja. Dus je loopt je het vuur uit de sloffen en uh, moet ook... Tegelijkertijd je verslag doen. Niet alleen. En je moet een analyse geven van de Nederlandse inzending. Je moet uh, een reportage schrijven over de prijzen die er verdeeld worden. Um, natuurlijk sowieso een reportage, hoe het eraan toe gaat, opening. Uh, de hele kunstboomonde komt daar. En je moet een analyse geven. wat de stand van zaken in de beeldende kunst is over het geheel gezien. Kortom. Nou, dat is verschrikkelijk. Ja. ja. ja. En uh, er was geloof ik dit jaar nogal kritiek hè, op de Nederlandse inzending. Ja. Is er geweest? Ja, de, ik ben er niet geweest, maar die kritiek uh, um, is er wel geweest. Ja, goed, nou ja. we gaan het er waarschijnlijk donderdag over hebben, want dan is Guus Beumer uh, onze gast. En ja. hij is de persoon die dit jaar heeft bepaald hoe uh, uh, ons paviljoen daar in Venetië eruit ziet. Er wordt ook ieder jaar worden de prijzen uitgereikt, dat hoort natuurlijk bij een beetje festival. De Gouden Leeuw is, uh, dat is geloof ik gisteren of eergisteren bekend geworden, is dit jaar uitgereikt aan het paviljoen van Duitsland. Uh, en het gaat dan vooral om de theater- en filmmaker Christophe Slingensief. Die uh, volgens mij deze zomer... Wanneer is die overleden? overleden in augustus, heen. ja. Vorig jaar augustus. 49 jaar is die geworden. Uh, heb jij er iets van vernomen? Hoe dat paviljoen eruit zag? In de ja, zorg? hoe het eruit zag... Ik heb verschillende mensen over gehoord. Uh, Eén zei, ik vond het verschrikkelijk. Ik stond binnen drie minuten weer buiten. Uh, je komt blijkbaar binnen in een kerk... En Ziet daar uh, allerlei uh, um, stukken van uh, theateropnames en films die hij gemaakt heeft. En uh, mijn man, die daar wel was, die vond het fantastisch. En die kende hem helemaal niet. Wist ook helemaal niets van dit verhaal van dat overlijden. Maar die, was, uh, uh, die is gaan zitten en kwam er niet meer weg. Oh. Die zei: Je komt heel goed in. En jij de gaat natuurlijk van, op je man in, in, in, af, neem ik, ik aan. uiteraard. Uit Want ja. de liefde is belangrijk. Ja. Nu hebben wij hier gelukkig ook Heijn Jansen. En uh, heeft het werk van Slingensief uh, gezien. Uh, je bent hier overigens vanwege het Holland Festival, hè? Hein Janssen, wij kennen jou ook van de Volkskrant. Ja. Yeah. En je gaat straks het een en ander over het Holland Festival vertellen. En over deze Slingersief ook. Ja, Slingersief uh, was twee jaar terug uh, uh, in het Holland Festival. Uh, voor het eerst uh, kennismaking met zijn werk Theaterwerk in Nederland. Arne uh, Kier de Angst voor de Vremden in Meer, heette die voorstelling. Ging over zijn kanker, die, die toen uh, vlak daarvoor was die diagnose gesteld. En hij kreeg daar uh, zo'n werklust van, uh, woede en werklust gecombineerd, dat hij daar een heel barok, Voorstelling over heeft gemaakt waar het publiek in de kerkbanken zat. Uh, mistina's, cosprocoors, een dwerg als de paus. Uh, blasfemisch, seksueel geladen. Foto's en dia's van zieke longen, van kankercellen. Echt een bombardement van beeld. En jij was zwaar onder de indruk, ik Ja, ik herinneren. was toen zwaar onder de indruk. Ik zag het toen in de Triennale vlak voordat het naar het Hollandfestival kwam. En uh, nou ja, wat jij vertelde over jouw man, ik was echt... En dan is het ook nog als voorstelling. Hè? Nu mm -hmm. in Venetië is het, zijn het, is het de beeldende kunstversie... Uh, van uh, die, die performance, zeg maar. Maar daar zie je, daar waren ook iets van tachtig acteurs en figuranten en je weet niet wat je overkomt. Nou, nu, dit jaar is het Holland Festival geopend met zijn laatste voorstelling, die hij maakte vlak voordat hij doodging, Mea culpa, dus vergeef mij alles. En uh, eigenlijk een soort voortzetting van die uh, kirke, maar dan bezonkener, uh, treuriger maar ook met een afscheid nemen van allemaal mensen. De, dus de, de, de acteur die hem nu speelt, zit in een soort droomvisioen... en er komt iedereen langs, zijn vader, zijn moeder, zijn geliefde van vroeger. En dan neemt hij afscheid van, ook weer heel barok, maar wel uiteindelijk heel sereen en prachtige afsluiting van zijn werk. Goed, straks meer daarover, ja. Heijn Jansen. Over het Holland Festival en onder andere dit laatste stuk van Slingensief. Uh, u luistert uh, naar kunststof en uh, vandaag is de gast Sasja Bronwasser, kunstcritica. En de vaste lezers van de Volkskrant uh, kennen haar naam zeker. Bovendien uh, speel je ook ieder jaar een belangrijke rol... bij het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. En... Uh, nu heb je je eerste boek gemaakt, ja. geschreven. Zo werken wij, heet het. Tien ontmoetingen met bijzondere Nederlandse kunstenaars. Dat is de ondertitel. Um, een paar jaar geleden was het volgens mij... dat uh, Hans Hartog de Jager een onverwacht succes had met verf. Hè? Zo heet het, boek ja. waarin hij het uh, portret had gemaakt van schilders. Ja. Heeft dat je geïnspireerd om dit boek te maken... Uh, nee, het is, het is heel anders gegaan. Ik, had, ik vond dat wel een erg leuk boek trouwens hoor. Um, maar het heeft wel, toen ik erover begon, zei iedereen: oh ja, Hans Hartogjaren heeft zo'n boek gemaakt over schilders. Ja, dat is um, een heel mooi boek. Ik vond het wel heel erg leuk dat hij heel erg, heel erg over dat materiaal praatte. Maar ik wilde graag um, de breedte van de hedendaagse Beeldende Kunst laten zien die. Uh, uit veel meer materiaal dan verf alleen bestaat. Het ja. kan ook uit geluid bestaan, uit nou ja, films, uh, alles wat hier... Uh, performances, grote theaterachtige producties. Zo breed is de beeldende kunst geworden. En ja, want veel mensen denken hebben. bij beeldende kunst nog altijd aan een schilder... of aan een beeldhouwer ja. en uh, uh, niet zozeer aan een geluidskunstenaar of een... Uh, uh, nou, nee, voor... ja, noem maar op. Het kan, het kan ook een conceptueel kunstenaar zijn, die, nou zit, die, die zit hier wel bij, maar dan zijn er toch nog steeds wel dingen, die, ideeën, die in een voorwerp uh, resulteren. Um, maar toch, wat voor praktijk je ook hebt, je hebt altijd materiaal en je, hebt een, ja, je, moet, je moet ergens mee werken. En dat, um, dat wilde ik weten omdat ik al heel lang natuurlijk in de beeldkunst rondkijk en weet dat. Andere mensen zich van een schildersatelier onmiddellijk een voorstelling kunnen maken. houden ook, is heel fysiek. Um, maar van heel veel van dit soort kunstenaars eigenlijk helemaal niet. Dus zo'n kunstwerk is er dan ineens in een museum of waar dan ook. En, of bij een advocatenkantoor bijvoorbeeld, waarbij bij de ingang opeens roofvogels ja, op een uh, op standaard zitten. Staan. Ja. ja. En ook dat is een kunstwerk, wat bedacht en gemaakt is. Uh, dus dat verhaal daarachter wilde ik uh, vertellen. Laten we daar dan gelijk ja. mee beginnen. Met, uh, dat is een heel concreet voorbeeld. Ja, is een uh, werk kunstenaar... van Nathalie Bruis ja, ja. ja. heet ze, een van de jongste kunstenaars die je hebt geportretteerd. Ja. De, denk de jongste, ik. ja. En ook de kleinste, want ja. ze is net zo klein als Kylie Minogue. 1,53 meter. 53. Ja, dat zei ze er zelf bij. <laughs> <Ja>. <laughs> um, en uh, ze had op een gegeven moment de opdracht gekregen van een advocatenkantoor. Nou vraag ik me in, al gelijk af, hoe komt een advocatenkantoor? kantoor bij deze toch, volgens mij in die kringen vrij onbe uh, onbekende kunstenaar Nathalie Bruistrecht. Hoe ja, ja, ze bij haar, bij haar terechtkwamen, dat weet ik niet precies. Dan dat, dat moet ik je het antwoord schuldig krijgen, want dit speelt al wat langer geleden. Mm -hmm. Dus ik heb natuurlijk met de mensen gepraat over het werk wat ze momenteel aan het maken zijn. Maar zij werd... Zij kregen een opdracht van een kantoor, dat is op zich niet zo vreemd. Er zijn meer bedrijven die zoiets doen. Um, maar dit kantoor was wel heel genereus. Want zij zei, eigenlijk wil ik niet een ding maken... maar ik wil een tijdje bij jullie een soort de kunstenaar van het huis zijn. Ik wil uh, vier maanden lang, was het geloof ik, uh, een serie ingrepen doen. En dat is dan mijn kunstwerk. Kan ook best zijn dat die dingen weer verdwijnen. Na afloop. En dat is heel dapper dat zo'n kantoor dan toch zegt van... Uh, ja, dat doen we, ja. ook al houden we niks over om in de entree te hangen. Maar um, kom maar met wat je, wat je bedenkt. Toen heeft ze een serie van ja, acties, interventies, hoe moet je het noemen... heel uh, uh, verschillende gebeurtenissen in dat kantoor... waar die werknemers dus steeds door overvallen werden. En op een dag stonden er heel vroeg, dus bij de binnenkomst van de eerste medewerkers stonden er al standaard in de hal en daar zaten een aantal roofvogels op. En ik, ik weet niet of je wel zo'n roofvogel hebt gezien van dichtbij. Niet van heel dichtbij. Niet van dichtbij, nee. En dat is tamelijk indrukwekkend. Ja. Het zijn grote vogels. Ze zijn, je weet dat ze gevaarlijk kunnen zijn. En um, ja, die zitten daar ineens voor, voor jou al, op jouw werkplek eigenlijk. En ik vond dat voor een geluidskunstenaar ook zo mooi. Het is heel stil werk natuurlijk, die beesten doen... Ze schuifelen een beetje met hun veren, heen en weer. Maar ze zijn heel erg Ja, Totdat je ze kwaad maakt? Ja, dat zullen we nooit weten. <laughs> ze moesten dus heel omzichtig... Nee, stel ik me zo voor, want ik ken het alleen van, van een videoregistratie. Daar binnenkomen, dus je gedrag verandert ook meteen. Hoe je naar je werk gaat, is op slag anders. Ja, en vluchten die beesten dan niet? Nee, nee, die zaten op die stokken. Ik geloof dat ze kapjes op hadden. Nee, die waren wel. Uh... En ze zaten natuurlijk vast. Ze zaten vast. Wisten dat zie je ja. ook aan kettingen. Maar je denkt toch niet dat je er al te dichtbij. Uh... Veel lawaai moest gebruiken, nee. bijvoorbeeld. Nee. Nou is natuurlijk toch het beeld dat mensen nog altijd hebben... Is, uh, als je het hebt over een advocatenkantoor en kunst... dat zo'n chic advocatenkantoor een schilder vraagt van... portretteer ons. Dat is toch het beeld dat je nog hebt. Zo'n statig gebouw en dan zo'n prachtig schilderij met... Uh... Ja. ja, dus het is heel <lacht> goed dat ze haar <lacht> hebben gekozen... en dat ze daar ook totaal van afgeweken is. Zij dacht, um, ik ga iets maken, een serie van... Um, ja, acties dus, die iets te maken hebben met de, de, de wet en de randen van de wet. En een dier, wat zij erin bracht, heeft, natuurlijk, houdt zich niet aan de wet. Die is autonoom, die heeft zijn eigen wetten. En die zijn ook... Ja, daar valt niet aan te tornen. Dus een heel andere benadering van hoe de dingen moeten zijn. En advocaten die spelen daar natuurlijk mee. Die kunnen de grenzen oprekken en... Daarmee morrelen. En dat heeft zij geprobeerd op een speelse manier aan de kaak te stellen. Ze heeft bijvoorbeeld ook een keer alle kamerplanten uit het gebouw verzameld en in de lobby neergezet. Dus dat er ineens een oerwoud uh, was. Ze heeft ook een keer een vergadering laten onderbreken door twee dames die op de tafel een performance uh, of een gevecht uitvoerden. Ik geloof dat het Woeshoe heette. Ja, Wushu. Wushu. Ja. Wushu. En die, um, ja, die rolde dus tussen de paparazzen door. Ik denk dat die medewerkers. Net zoals ik, en ik heb het kent alleen van een foto, die performance... maar die mensen die daar zaten, die vergeten dat hun leven niet meer. Nee, en, en, en dat, dat blijft, dan blijft dan dus wel tof. bewaard, want het is ja. geboekstaafd... door middel van foto's of videoregistraties. Ja. Ja. Nu zei je net al, uh, uh, ik heb uh, heel nadrukkelijk gekozen... voor niet alleen schilders mm -hmm. of beeldhouwers. Ja. Um, maar op basis waarvan heb je dan wel een keuze gemaakt? Want de, uh, het aanbod is natuurlijk gigantisch. Dat weet jij als geen ander. Ja. En het zijn er toch tien geworden die je hebt geportretteerd. Ja, het zijn er tien geworden. Dat vroeg ook onlangs iemand, ja, tien bijzondere kunstenaars. Ja, wat is het bijzonder? Ik dacht, ja, inderdaad, had ik dat moeten verantwoorden. <lacht> ik dacht, ik kies er tien waar ik zelf... Uh, lang genoeg achteraan wil lopen. Want ik weet dat dit lang gaat duren. Dus ofwel, ik vind het werk fantastisch... of misschien vind ik het werk wel irritant... en wil ik er meer van weten. Um, en ik kies voor mensen die al een, een goede uh, praktijk hebben. Zodat er ook wat te vertellen valt. Zodat ik weet, ja, dit uh, is niet iemand die nog moet boksen... voor zijn eerste tentoonstelling, maar... Um, dit zijn mensen die, die in overleg zijn met musea, die catalogie laten maken, die teksten moeten laten schrijven, die moeten werken, die, wiens werk naar beurzen gaat. Al die andere randvoorwaarden zijn er en die hebben ook heel erg met je werk te maken. Dat en gewend zijn hun werk te verantwoorden dus. Ja, ook wel. Ja, hoewel de een is daar beter in dan de ander. Ja. Um, maar, en um, de een is daar happiger op dan ja, de ander. Ja, en de ene is, wil dat ook veel liever dan de ander. Ja, dat is zeker zo. Wie vond je het lastigst om te, te interviewen? Um, het lastigst vond ik, denk ik, uh, hoewel die helemaal niet lastig was, maar ik denk toch Arnoud Mik, de meest ervaren en de, uh, oudste kunstenaar in deze, de meest beroemde denk ik ook wel. Um, en dat komt omdat hij heel, heel erg gewend is om zijn verhaal te vertellen. Uh, maar ik wilde eigenlijk een stapje terug. Hij vertelt precies waar zijn werk over gaat en hoe je daarnaar moet kijken. Maar dat verhaal kende ik al. Ik moest natuurlijk ook wel in mijn boek uh, dat gebruiken voor de mensen die dat niet weten. Maar ik wilde daarachter kijken. Hoe, hoe begin je? Hij maakt grote video-installaties met heel, heel grote groepen mensen. die op een hele bijzondere manier bewegen. En um, daar, ik was gewoon benieuwd hoe dat eraan toe ging op zo'n filmset. En dat, um, dat duurde gewoon even voordat hij dat ging vertellen. En waarom? Denk je? Ja, omdat dat. Misschien om dezelfde reden waarom ik mijn aantekeningen weggooi als ik klaar ben met een stuk schrijven. Hmm. Dat, dat gaat dan verder niemand aan, maar ik wilde het wel graag weten. Ja. Ja. En dat is toch wel wat, wat ook een beetje uh, soms er tussen doorschemend en soms uh, gewoon door jou is opgeschreven. Uh, want je beschrijft ook de achterkant, wat het uh, extra interessant maakt. Uh, hoe een gesprek verloopt of hoe iemand op jou reageert. Uh -huh. Ik verwachtte namelijk dat je Joost Konijn zou noemen. Uh, ik denk ook wel inmiddels een bekend kunstenaar... Ja. Uh, vanwege zijn verschijning bij Pauw en man in de Wereld Draait Door. Ja. De man die uh, zelf vliegtuigen bouwt en daar vervolgens mee naar Afrika vliegt. Uh, want hij uh, ja, zegt een paar keer tegen jou van... oh ja, en nu komt de analyse. Uh, of ik heb helemaal ja. geen zin om een antwoord te geven op die vraag. Of, Wat is dit nou weer voor een lastige vraag? Ja, maar ja, ik ben uh, best een, een bijterig type, denk ik. In die zin niet, niet agressief, maar wel dat ik vasthoudend ben. Dan denk ik, nou, ja, dan wacht ik gewoon een tijdje... en dan kom ik er straks met een bochtje toch weer op terug. Of uh, um, als ik het wil weten, wil ik het ook wel weten. En bij Joost Konijn is het zeker een, uh, ook een gereserveerd iemand... maar ik ken hem al wat langer. Dat scheelt, denk ik. En um, ja, dat werk is zo ontzettend leuk... Uh, dat je toch, ja, je hebt genoeg sprekstof. Dus als het uh, via de ene kant niet kan, dan kan het wel via de andere kant. Mama ik ging vond het gewoon weer even over dat motortje, hoe dat werkt. Of uh, ja, <laughs> dat huis dat uiteindelijk niet dat gebouwd het niet wordt. Of de plek waar het komt te staan. Wij waren ook iets aan het doen, hè? Dat was ook leuk. In, in zijn geval ben ik uh, uh, ook een keer ergens gaan kijken waar hij een lezing gaf. Maar ook met hem meegegaan en hij gaf mij een taak. Hij zei, uh, als jij met mij mee wil, dan uh, moet jij de camera vasthouden. Want... Hij was bezig met onderzoek voor een, naar een huis wat hij wilde gaan bouwen. En um, hij liet alles vastleggen door anderen op video. Zo werkt hij uh, bij, bijna al die uh, werken. En dit keer kreeg ik de camera in handen. D dat vond ik eigenlijk heel goed. Een goede deal. Ja, ja. Hè? Jij wil jouw stuk, uh, nou, dan heb ik mijn veel materiaal. En ik dacht, ja, als ik nou wil weten hoe iemand werkt, dan is dit wel. Uh, dan stap ik er nu ook middenin en dan moet ik dat doen. Nou, dat viel me nog best tegen. Want, en, nou, zo'n camera is hartstikke zwaar. Uh, je moet op allerlei filters letten. Uh, ik, uh, ja, ik deed dat echt voor het eerst. En nee. hij doet net alsof dat heel simpel is. Het is ja. trouwens kenmerkend voor zijn werk: hè? dat hij alles en iedereen inschakelt in ja. zijn directe omgeving. Ja, dus dat was, voor dit boek was dat heel goed. Ik werd er ook meteen. Uh, deelgenoot gemaakt en ik moest het maar doen. En ik moest natuurlijk ook nog interviewen. Um, dus ik had nog veel dingen om op te letten die ik anders niet heb. En dat was eigenlijk heel, uh, heel goed. Ja. Het bleef ook. dus niet bij één gesprek of één interview. Je hebt ze echt een aantal, nou wat is het, maanden... in sommige gevallen ook wel een aantal jaren volgens mij, ja. gevolgd. Ik heb ze, nou, ik denk tussen de drie en de zeven, acht keer per persoon... Daar schommelt een beetje tussen, heb ik ze gezien. Um, en omdat het uh, lang duurde, het boek, kon er ook wel eens een jaar tussen zitten. Ja. Ja, ja. Maar dat was ook goed. Soms uh, gebeurt er gewoon iets met iemand... waardoor, die, uh, waardoor alles wat je daarvoor hebt gezegd... En, en waar je achter bent gekomen in een ander licht, komt te staan. Um, iemand anders kreeg een kind tussendoor. nou dat is ook, Dan neem je ook een afslag waar je, waar je een tijd mee bezig bent. Um, en dat kon ook. Nu uh, spraken we Lucette Terborg, haar naam viel net al. Mm. Een collega, vriendin mm -hmm. van je, uh, uh, werkt nu uh, freelance voor NRC. En zij zegt uh, uh, dat zij, uh, als ze zo'n boek zou schrijven... nooit op deze manier had gedaan, omdat het gevaar er wel in zit. Dat het uh, uh, al snel over vijf jaar... Er niet meer toe doet. Dat het, ik kan even niet ja, op het woord ja. horen, maar dat het uh, uh, heel. Um, nou ja, goed. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja of niet? Ja, ja dat snap ik. Uh, ja, iedereen schrijft natuurlijk een ander boek. Maar ik dacht juist. Um, toen ik aan het boek begon, uh, ging ik eerst. Was ik ongeveer tien jaar aan het schrijven voor de Volkskrant. En. Toen dacht, dus, dat is volgens mij heel natuurlijk... dat je dan een beetje niet de balans op maakt. Want je denkt, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Nou Je werkt voor een krant. Het gros van wat je schrijft kun je weggooien. De dag nadat het gepubliceerd is. Dat is gewoon echt heel tijdelijk. Notities um, weg, het staat in de krant. Maar de krant is dan inmiddels ook alweer verdwenen. Ja, het is de actualiteit. Of het is die tentoonstelling met die thematiek. En die verdwijnt dan weer. En het zijn mensen die verdwijnen uit de kunstwereld. en um, maar wat bleef staan, waren eigenlijk altijd de één-op-één gesprekken... of de portretten die ik van één persoon maakte. Die kon ik vijf, zes, zeven jaar daarna lezen. dacht ik, jee, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Als ik me er echt goed in verdiept had. Mm -hmm. um, dus ik denk niet dat dat heel snel verouderd. Misschien verouderen... Hè, je weet wel dat werk is in dat jaar ge gemaakt. Maar iemands werkhouding, of de benadering van zijn werk... die verandert niet zo heel veel meer. En dat is precies waar het je om ging. Om die werkhouding en de benadering van het ja. werk. Nu uh, um, zijn het heel verschillende portretten geworden. In het ene geval heb je heel duidelijk voor een uh, toch persoonlijk verhaal gekozen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld in het geval van Nathalie Bruijs. Mm -hmm. Maar in het geval van Joost Konijn, uh, om nog weer even met deze twee voorbeelden te komen... Ja. is het toch heel praktisch en ga je heel erg uit van het werk... en niet bijvoorbeeld van zijn achtergrond. Nee, dat komt eigenlijk als je wat langer met mensen optrekt, dan uh, dienen, dient die achtergrond zich ook wel of niet aan. Bij de een speelt het een belangrijke rol dan bij de ander. Um, dan is er ook nog een verschil in, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, of, of een groot of een grote stap gemaakt is tussen hoe iemand is opgevoed en wat hij uiteindelijk is gaan doen. Dan is dat interessant om dat te beschrijven. Hoe heeft iemand zich uit? Zo'n milieu kan je zeggen: mm -hmm. uh, losgemaakt om toch kunstenaar te worden. als dat in dat eerste, in, in, aan de basis helemaal niet aanwezig was. Dan is dat interessant. Of kan interessant zijn. Um, ja, je kiest er dus voor om dat alleen maar te bespreken. als het er echt toe doet. Wat ja, betreft, als het, het werk. We, ja, als het er toe doet. En ook als iemand daar zelf uitgebreid op in wil gaan. Want het speelt natuurlijk lang niet bij iedereen een rol. En um, in het geval van Joost Konijn, die over. Die een huis wilde maken op dat moment, ben ik wel gaan vragen: in wat voor huis heb je dan tot nu toe gewoond? Want het is namelijk het is vrij onorthodox. En daar was hij een beetje terughoudend. Maar hij heeft het nou oké, okay, dan omdat ik dat wilde weten, wilde hij dat wel vertellen. Ja. En dat. Uh, dat vond ik genoeg achtergrondinformatie, ja. En in het geval van Nathalie Bruijs is het een prachtig verhaal. Is het natuurlijk ook gewoon een prachtig verhaal, want ze is opgegroeid ja. uh, bij binnenschippers. Haar ja, ouders waren binnenschippers. Ja, haar ouders waren binnenvaartschippers. Dat is uh, sowieso een achtergrond die uh, heel erg... Uh, Tot de verbeelding spreekt. Precies. En, um, maar ook heel erg uh, geroma snel geromantiseerd wordt. En voor een deel... Klopt het wel, zegt ze ook. Uh, ja, dat geluid van die motor was er altijd. Dat begeleidde mij bij alles, bij alles wat ik deed. En, en als klein, ik zei, daar en... hebben we een geluidskunstenaar. We hebben een geluidskunstenaar, <laughs> zo zou je het kunnen zeggen. Maar ze vertelde ook, uh, eigenlijk um, werkte mijn ouders zo hard. Het was zo'n zwaar bestaan. Dat er voor enige creativiteit helemaal geen, geen plaats was. En zij was van heel vroeg af aan, wilden ze dat heel graag... Um, maar vond het op dat moment niet bij haar ouders. En um, dat kan. En dan is het uh, interessant om te kijken hoe iemand dan toch zijn weg vindt. Via een schippersinternaat en, um, um, uh, en een mode-, de LTS, MTS en een modevakschool. En dan totdat iemand zegt: Hey, moet jij niet naar de kunstacademie met alles wat je doet? En dat ze daar vervolgens met een woordenboek het eerste jaar doorbracht. Omdat ja, ze niet begrepen wat iemand zei. Waar het over ging. ging. Ja. Ja. Ja. Dus uh, dat is, ja, ik, ik vind dat verschrikkelijk dapper. Ja. Iemand blijkbaar zo'n... Uh, dat er een motortje in zit wat maar gaat en gaat en die moet het al gaan doen. Um, en dat levert een heel mooi verhaal. Ja, uh, het is half acht op radio 1. Dat betekent dat er verkeersinformatie is. En er staat nog één lange file op de A, of twee eigenlijk. Die hebben met elkaar te maken. De A1 Apeldoorn en Hengelo. Tussen Twello en Badmen staat 8 kilometer door een ongeluk vanmiddag. De rijstok is nog dicht. En dat blijft nog minstens een uur zo volgens Rijkswaterstaat. Door omrijden staat het ook vast op de N344 vanuit Apeldoorn naar Deventer. Daar staat tussen Twello en Deventer 4 kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. Sascha Bromwasser is onze gast vandaag. en We spreken met haar over het boek dat uitkwam van haar hand... Zo werken wij, over ontmoetingen die ze had... met uh, toonaangevende Nederlandse kunstenaars. Uh, straks spreken we verder. Maar uh, degene die vanaf het begin uh, naar dit programma luisteren vanaf de klok van zeven, weten dat Hein Janssen ook aanwezig is vandaag. Ook van de Volkskrant, dat is heel toevallig. Uh, hein Janssen, we hebben je uitgenodigd... omdat het Holland Festival van start is gegaan, afgelopen weekend... En de koningin was ontroerd bij de openingsvoorstelling, weten wij inmiddels. Ja, dat is opmerkelijk dat dat uitgevent wordt. Want wat de koningin vindt en voelt, dat mogen we nooit weten. Maar ik, volgens mij had ze er geen enkel probleem mee... Door diezelfde Schlingensief, waar we het in het begin over hadden... was ze ontroerd. deel van die voorzing gaat over zijn werk van Schlingensief in Afrika. Uh, uh, plannen om daar een operadorp te richten. Haar man, uh, Klaus, uh, prins Klaus, heeft natuurlijk ook in Afrika gewerkt. Heeft er ook kunstenaars ondersteund. Is doodgegaan. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal referenties die je dan hebt... als je naar zo'n voorstelling kijkt. Zeker die zo gaat over afscheid nemen. Uh, dus ik denk dat ze uh, um, daardoor ontroerd was. En dat kon je ook na afloop zien. Want het leuke van het Hollandfestival is met de koningin erbij. Uh, iedereen gaat naar de nazit. Majesteit ook. Uh, en daarom gaat iedereen naar de nazit? Omdat de majesteit daar is? Nee, omdat, omdat al de culturele bobo's elkaar willen mm -hmm. zien. En, uh, en zij is er dan tien minuten kwartier bij. En dan uh, uh, daar is er ook geen geen scheidslijn tussen of een koord. Iedereen het is heel erg open en erg Nederlands en erg leuk dat het zo is. En je zag er ook, want de spelers komen dan in kostuum naar haar toe... en die mogen dan een handje geven en die maken een knikje en een buiging. En zij, had, ze, ze wou ze bijna omhelzen. Oh, ja? Ja, en echt, je zag aan de betrokkenheid niet gespeeld. Uh, maar uh, ik denk dat ze echt ontdaan was. En dat was dus een heel bijzondere opening van het ja. Holland Festival, maak ik hieruit op. Uh, uh, voor de mensen die later inschakelen, uh, uh, Schlingensief, Duitse theatermaker, ja. is, overleden, is overleden. Vorig jaar overleden en heeft zeg maar, zijn eigen requiem gemaakt in twee voorstellingen. En Mea culpa, die we dus nu hebben gezien als opening, is zijn allerlaatste werkstuk. En daarin enseneert hij eigenlijk uh, niet zijn dood, maar hoe hij vanuit het hiernamaas terugkijkt op zijn leven met heel veel barokke beelden, met heel veel theatrale middelen... met film met beeldende kunst, met katholieke rieten... met mistinaars en pauzen. Goed, dan. dan was er nog een andere uh, belangrijke, opvallende voorstelling. Ja, we hadden natuurlijk Isabel Huppert in de stad. Ja. Uh, die zou eerst in het Mint Hotel slapen, dat nieuwe hotel naast de, uh, het station. Maar daar had ze last van het lawaai van de trein, heb ik begrepen. Dus die is overgeboekt naar het Amstel Hotel. <lacht> <lacht> Waar ze nog een kamer voor haar hadden. En daar had en... ze geen last van de binnenvaartschippers? Nee, ze heeft daar drie dagen heerlijk gelogeerd. En uh, ik heb voorsting gisteren gezien... Je bent goed geïnformeerd. Uh, ja. Uh, ja, wat je ziet in... Ze speelt dus een Tramway, heet dat. Dus uh, Streetcar Named Desire van Tennessee Williams. Een lekkere Amerikaanse klassieker. Op zijn Frans. Op zijn Frans. Uh, en eigenlijk uh, heel opmerkelijk... Je ziet ook bijna 2,5 uur lang vooral Isabelle Huppert. Terwijl het een stuk is, wat met, met, met allerlei andere personages. Het is wel, zij speelt wel de hoofdrol Blanche Dubois, want daar gaat het dan om. Um, een meisje uit het zuiden van Amerika, verdwaald in haar eigen leven, seksueel gefrustreerd, verkeerde mannen, verkeerd uh, geld, uh, alles vergokt, de leven verloren, en dan proberen toch allure te houden. Dat is de rol. En Isabelle Huppert, uh, in die voorstelling van de Paul Wardikowski, die de regisseur is, uh, is, zijn al die bijfiguren bijna, ze zijn er wel, maar ze spelen geen rol. Het gaat om haar. Hij is de regisseur, als het ware in haar hoofd gaan zitten... en heeft van daaruit het verhaal van haar leven verteld... in een soort retrospectief. Ook weer met filmbeelden, ook weer met diaprojecties, met video. Maar heel erg vanuit haar. Dus je ziet, dat ze is heel frel, hè? heel klein, euh, bangig bijna. Op toneel een klein vrouwtje... en hele grote beelden mm -hmm. van haar zeer mooie expressieve gezicht. Dat is wel sterk... Maar, Meer een filmacteur dan theateracteur, ja, hoor ik daar. Het dat verhaal, uhm, ja, dat moet je echt kennen, vind ik als toeschouwer... wil je begrijpen wat die vrouw allemaal heeft meegemaakt. Het is dus bijna performance voor Isabelle Huppert... Daar moet je heel erg fan van haar zijn... om dat tweeënhalf uur, twee uur lang goed te vinden. En je ik ga, moet dus veel kennis hebben van het, stuk. van het stuk. Ik ga eerlijk gezegd liever naar een film waarin zij speelt... Uh, omdat daar het verhaal tenminste nog nou, een rol speelt. Een hardcore Holland maar, Festival voorstellen. Ja, maar drie avonden, bomvolle. Ze hebben rijen moeten bijzetten in de Stadschaal. Omdat iedereen de vreile mevrouw Hubert ja, in het echt En dat lief. is natuurlijk bijzonder. Dat vind ik ook leuk. Dat is het mooie van theater. Het is hier en nu. Je ziet de mensen ademen, ze leven... Op toneel uh, en ze, je kan ze bijna aanraken. Mm -hmm. en, en dat, dat is heel goed dat het Holland Festival die voorstelling naar uh, Amsterdam heeft gehaald. Wat hebben we nog te goed, Hein? Ja, het is nog net begonnen, dus de, uh, is er is nog een maand lang, of tenminste nog ruim drie dus weken. Dat heel erg veel. Twee dingetjes even als tip: um, de musical Vela over Vela Kuti. Jaren zeventig muzikant, Nigeria, de aartsvader van de Afrobeat. Daar is een musical over gemaakt op Broadway in Musicalland Amerika. Daarna succes in Londen en nu dan in Carré, Amsterdam, vanaf komend weekend. Ik zag de voorstelling in Londen. Indrukwekkend, snel, spetterend, vet, sexy... Echt het verhaal van een hele rare man die veel acute. Ik vond een ontzettend onaardige man. Die geweldige muziek maakte. Hij had 27 vrouwen. Hij eh, bloode de hele dag. Hij heeft een soort secteachtige commune gesticht. Hij bemoeide zich met de politiek in het land. Wat een militaire dictatuur was in zijn tijd. En daar ging hij tegen in. Dus eigenlijk is, het, is zijn muziek het beste en zijn politiek activisme. Maar het is een rotvent. En dat... Element uh, zit wel een beetje in die voorstelling, maar hij wordt, naar mijn opvatting, iets te veel als die lekkere, uh, uh, geweldige muzikant uh, neergezet en niet echt als die, die zwarte kant. We van zien hem. niet de nare nee. Vela Lakuten. Hij is overleden aan aids, wat niet gek is als je 27 vrouwen hebt en in aanverwant. En dat, daarover wordt in de musical geen woord gezegd. Uh, dat is niet uit pietijd, of Maar ze vinden eigenlijk... of je nou een aids overlijdt of een kanker... Uh, er zit, als, als je dat aids-element zou benadrukken... heeft het ook iets moralistisch wellicht. Mm. Van ja, als je zo leeft met 27 vrouwen, dan vraag je erom. En dat wilden ze dus niet. Dus daar is iets voor te zeggen. Ja. Maar het is... Uh... Je zou kunnen zeggen dat is een Amerikaanse feel-good uh, musical ja. En hoort hij ja. op het Holland Festival thuis. Ja, nou ik vind wel dat hij in kareta thuis hoort. Uh, het is um, uh, waar ook vorig jaar de musical Mandela was, waar de Afrika Mama speelde. Dus Afrika is een zeer interessant uh, continent. Daar moeten we alles van willen weten. Ook Vroeger en nu, uh -huh. maar uh, Holland Festival en Vela, ik vind het een ja, het wringt hier en daar. Ik, uh... Omdat het zo'n super succesvolle Broadway-productie is, denk jij, dat combineert niet met het Holland Festival. Nee, de hele kunstwereld in podiumkunsten wordt, wordt al zo commercieel. Laat het Holland Festival nou lekker elitair, elitair blijven. Maar wel elitair toegankelijk. Oké, okay, en dan uh, nog even een hele elitaire productie waar jij de aandacht op wil vestigen? Welke bedoelt u? De Russen? <laughs> ah, nou, dat is niet elitair. Ivo van Hoven regisseert een, uh, twee stukken van Tsjechov. Uh, en die zijn twee vroege uh, stukken van Tsjechov. Jeugdwerken, niet al te goed. Ivanov en Platonov. Hij heeft Tom Lanoir gevraagd... maak van die twee stukken, uh, die allebei heel lang duren... nu een... Uh, voeg ze samen, maak er iets nieuws van. Ja. Mm -hmm. Alle spelers van het op Amsterdam doen mee. Van Jacob Derwig, Chris Nietveld, Halina Rijn eh, tot Vetje van Uwet. Uw en twintig anderen. Ivo van Hoven regisseert een marathonvoorstelling. Duurt dus vijf, zes, zeven uur wellicht. Vanaf eh, 19 juni eh, een aantal dagen in Amsterdam. En... Volgend seizoen op tooneel. Het is niet elitair, maar het is wel iets waarvan ik denk: van ja, dat is mede mogelijk gemaakt door het Holland Festival. En door op Amsterdam natuurlijk. En daarvoor is zo'n festival uh, bedoeld. Bedoeld. Goed, Hein Jansen. Goed dat je er weer was, dankjewel. Graag gedaan. Gaan we verder met collega Sascha Bronwasser? Bronwasser. Uh, we spreken over Zo Werken Wij. Uh, een boek uh, waarin tien hedendaagse uh, kunstenaars worden geportretteerd. Ze zijn allemaal zo uh, in de dertig. Ja, ja, in de dertig. De generatie Ook nog wel die opgroeit de veertig, een paar. Ja, een ja. paar. Maar ja. een paar generatie die opgroeit in de jaren zeventig. Uh, ja, ja. Ja. ja, Wat voor generatie kunstenaars is dat eigenlijk? Poe, nou, ik denk um, dat is een generatie die, toen ze net begonnen, nog een beetje in een soort hippe Nederlandse sfeer op de academie zaten, denk ik. Uh, Rob Scholten, zo, dat, dat soort kunstenaars. Daarna um, in een groot conceptueel. Uh, nou, Gat vielen, wil ik niet zeggen, maar dat diende zich wel aan, daar moesten ze ineens wat mee. En um, vervolgens met een steeds. Uh, uh, harder wordende kunstwereld is geconfronteerd. En met hele grote eisen van de uh, politiek ten aanzien van kunst. Dus het ja. beslist geen makkelijke periode om kunstenaar te zijn. Als die er al ooit was, hoor trouwens. Uh, wat ik concludeerde nadat ik het boek gelezen had... is dat het uh, die generatie is die, uh, misschien de eerste generatie... die uh, eindeloos mocht, mocht dromen en fantaseren... en die daar ook in werden gestimuleerd. Um... Nou, dat, dat weet ik niet, hoor. Nee? Nee, ik denk niet dat er zoveel tijd was. Um, want daarvoor diende de, de praktijk zich gewoon al te snel aan. Dit, is, uh, dit is, speelt Ja, zich... nee, maar dan ja? bedoel ik thuis, hè? Dat het, dat het een generatie ja, ja. kinderen is die in elk geval... je mocht naar de kunstacademie, er was toch een tijd dat... Dat, dat het... zou kunnen, ja. En, en dat, en dat, dat het, ze uh... inderdaad daarna, dat beschrijf je wel heel duidelijk... de harde werkelijkheid ja. Uh, ont ontdekken. Ja, er is niet iemand bij die heel erg gedwarsboomd is... In zijn, zijn wensen. Ze zijn misschien wel niet helemaal begrepen, maar um, nee, dat, dan, moet je ver, dan moet je iets verder terug, ja, denk ik. Ja. Ja. Maar zegt dat niet iets over als je die achtergrond hebt, als je uh, die basis hebt? Um, ja, maar het kan ook lastig zijn. Want als je dat allemaal uh, mag. Ja, ik weet, daar, daar kan ik eigenlijk, daar vind ik moeilijk om daar antwoord op te ja. geven. Dan zou ik voor, voor ze gaan praten. Um, de mensen hebben er geen moeite mee gaat om daarvoor te kiezen in ieder geval. Nee, ik zeg het ook omdat een van de kunstenaars... Uh, even kijken, Guido was het volgens mij... die zegt op een gegeven moment... juist als alles een beetje saai is, dan kom je op nieuwe ideeën. En hij zegt ook... In de eerste kunst maken is een heel simpel proces. In de eerste fase ben je aan het dagdromen... en in de tweede fase word je het slachtoffer van je eigen dagdromen. Ja. Uh, je hebt hem zelf ook nog geciteerd in je inleiding. Ja, trouwens. ik vond dat zo mooi en ook zo, maar... zo eenvoudig uh, uitgelegd. Je bedenkt iets, het is een zaadje planten en dat kan tot een monster uitgroeien. Wat misschien wel jarenlang op je rug gaat zitten. En wat je dan maar <laughs> toch in een goede vorm eraf moet krijgen. Dat is, uh, um, ja, dat, dat bedoel ik helemaal niet uh, hoogdravend of romantisch, maar zo is het wel. Die dingen moeten wel gedaan worden, ook al. Uh, breng je jezelf daardoor in grote problemen. Uh, dat van het vervelen is trouwens heel aardig. Er is nog een ander kunstenaar, uh, Germaine de Kruip. Die heeft het ook over de verveling. Um, die af en toe nodig is. Dat je niet uh, constant afgeleid wordt. Dat betreft is dat nu veel ja, lastiger. Wat, moet, wat, wat moeten wat deze moet, generatie ja, hoe gaan Hoe moeten die zich nog vervelen? Zijn er dan nog wel kunstenaars? Ja, maar die, Zij hadden geen Facebook. Uh, en uh, Guido van der Werven zat in de nieuwbouwwijk... Uh, van de... Ja, van de lelijkste soort, zou ik maar zeggen. Ja. Geen boompje kon eraf. En um, ja, wat ga je dan doen? Klungelen, beentjes oprichten, uh, schaken tot je scheel ziet, uh, piano spelen. Um, die oh, dat zoeken. is trouwens ook wel grappig. Heb je dat niet eens in een lezing ook gezegd? Dat het een aanbeveling is als je in, uh, in diepe heim bent opgegroeid? Of uh, ja. uh, wat is het? Heer Hugo Waard. Ja, dat, ja, dat <laughs> heb ik gezegd. Ja. Dan, uh, nou, Dat zie je aan hem. Dat heeft hem zeker uh, ver gebracht. Ten eerste om, zodat hij zich kon vervelen. En ten tweede om er weg te moeten. En dat is uh, een goede, volgens mij een hele goede drijfveer. Je moet ergens weg moeten. Ja, je moet ergens weg moeten. Je moet stap zetten. En dat hoeft echt niet per se de, de grote stad te zijn. Maar je moet wat je allemaal. Heb zitten gisteren eh, wat in je hoofd heeft zitten In die verveling moet er ergens uit. Je bent zelf uh, ook nog even naar de Kunstacademie gegaan, lang, ja. lang geleden. Het was ja. jouw eerste keuze, Kunstacademie Sint-Joost. Maar ja. dat heb je, leert je CV, geloof ik, hoe lang? Nog, nog, nog geen twee jaar. Nog geen twee jaar. Nee. Wat was daar aan de hand? Nee. Waarom uh, besloot jij over kunst te gaan uh, schrijven? Nee, ja, ja, dat kwam later. Nou, schreef ik altijd wel heel graag. Ik, uh, volgens mij, elke journalist die je. Uh, waar je een beetje zijn biografie na gaat, dan zie je hetzelfde gebeuren. Middelbare school, schoolkrantje oprichten. Uh, clubje, oh, we gaan een krantje maken. Ik ga het studeren, weet je wat, we gaan een krantje maken. Um, dus kunstacademie, krantje maken. Dat, dat hielp me wel erg bezig, dat schrijven. Um, dat ik daar mijn vak van zou maken, uiteindelijk, dat wist ik toen nog niet. Ik wilde echt oprecht graag naar de kunstacademie. Ik vond het er ook heel leuk, ik vond het ook niet lastig. Um, maar ik vond ook een heleboel dingen niet leuk dit is eind jaren tachtig en uh, de academie waar ik zat heerste nogal een macho cultuur de docenten waren geregeld na het middageten dronken en vielen studenten lastig nou dat is allemaal voorbij is echt lang geleden maar het was er wel een van de redenen waarom ik waarom ik weggegaan ben ik dacht ja kom hier uh, hier leer hier ik ga ook. ik niet tussen nou, hier dit. leer ik ook niks en, dat was, de tempobeurs was er nog niet, maar je was wel beperkt in je jaren. Ik dacht, ik moet iets anders bedenken. En ik ga dat maken van die kunst niet missen. Dat wist ik ineens. En waarom niet? Ja, omdat ik er graag naar keek, maar eh, ook liever schreef. Meer, ook de hele tijd... Want je citeert uh, in, in je inleiding ook, uh, um, uh, is het Guillaume Apollonair? Apollinaire. Ja, ja. ja. Uh, kunstenaars zijn in de eerste plaats mensen die onmenselijk willen worden. Ja. Was jij te menselijk? Ja, misschien wel. Of misschien niet, niet uh, uh, gef ja, gefocust genoeg om kunstenaar te worden. Want je moet ook op een bepaalde manier monomaan zijn. En ik kan wel monomaan zijn in het schrijven, maar je, kan, dat kan je op een heleboel manieren doen en alleen maar met je eigen werk bezig zijn... daar was ik toch niet. Daar was ik gewoon te nieuwsgierig voor, denk ik. Ja, typeert dat de kunstenaar vooral? Dat hij of zij heel monomaan... Nou ja, met iets... toch wel behoorlijk. Want ik vind, als ik dit zo bekijk... Uh, wat ik heb gezien... ik vind het een veel eisend vak. Mensen werken ongelooflijk hard. Het, heeft, het houdt ook niet op buiten werktijden. Uh, het heeft grote invloed op hun gezinsleven... als ze dat al hebben. Um, als ze eraan toekomen... Um, dat, dat is he, uitzondering daar gelaten, natuurlijk. Maar, um, en voor wat? Voor, voor je kunst. En dan moet je maar hopen dat die kunst ook wat gaat doen. He, Iris van Dongen heeft uh, tien jaar lang zich afgevraagd... Wat, wat moet ik nu eigenlijk met dit werk? Ze, werkt, ze werkte maar door. Ze was er ook van overtuigd dat het goed was. Maar ook en ook geheel zoekende. tegen de trend. Heel tegen maakt... de, de keer en tegen de tijdgeest in. Ja. Ze maakte zwaar romantische... Tekeningen in een tijd uh, dat het uh, ja, vooral conceptueel moest zijn. Dus ze uh, vond helemaal geen uh, weerklank en geen waardering. Maar ja, tien jaar, ik ging echt die tien jaar iets... Hè, had ik tien jaar moeten schrijven en niemand had het willen, uh, willen publiceren... dan was ik er toch echt wel mee opgehouden. Dus er zit een enorme uh, drive, wou ja, je bijna zeggen. Ja, absoluut. Karakters. Ja. Ja. ja, en heel erg gericht. En bij mij, ik heb ben zeker gedreven, maar ook veel, uh, vers, ja, veel meer versnipperd. Ja. Dus daarom die nemen, die was maar goed ook dat ik daar wegging. Ja. En het feit, uh, uh, zo'n Iris van Dongen, dat vind ik trouwens ook mooi... dat je haar rechtstreeks vraagt wat zo'n uh, tekening nu doet, hoeveel het kost. Ja. Dat is ongelooflijk, wat daar echt in een paar jaar tijd dan verandert. Een tekening van haar kost nu geloof ik 18.000. Ja, inmiddels al meer. Dat gaat al naar de 25.000 voor een grote. Ja, grote. 1,60 meter. Nou, meer dan twee meter hoog kan Meer dan zijn. twee meter ja. hoog? Ja, zij moeten met een trapje het maken, want zij is ook niet zo ja, ook groot. Heel klein. Ja. <laughs> ja. Maar waar, waar zit hem dat dan in? Kom je daarachter? Wie bepaalt... Uh, want deze ze zijn niet allemaal even succesvol, maar wel bijna allemaal zijn ja. ze succesvol. Ja. Waar zit het hem in? De prijs? Nee, het, ja, ja, het succes. Nou, die prijs die uh, je begint, als je net gaat verkopen, is heel mooi. Ik heb het niet in het boek verwerkt, maar Tjebbe Beekman, een schilder... die werd op zijn presentatie van de Rijksacademie aangetikt. Van je moet naar je atelier, want er staat Martijn Sanders. Ik geloof dat de conciërge dat zei. En die zei er maar bij, en die is wel belangrijk. Dat, hij had daar <laughs> geen idee van. Toen heeft uh, Martijn Sanders wilde de drie werken kopen die er hingen... En heeft even aan Beekman voorgerekend wat je daar dan voor moest vragen. Want die wist dat eigenlijk helemaal niet. En dat gaat dan in afmetingen. En je begint als kunstenaar. Nou, zoveel vierkante centimeter gaat het dan in. Nou, kom je op zo'n prijs uit. Dat is je paar duizend euro. Dat is een, een soort startprijs. Maar goed, vervolgens gaat een galerist natuurlijk kijken... hoe doet dit werk het? In welke verzamelingen komt het uh, terecht? Als er een wachtlijst gaat ontstaan... kun je natuurlijk ook weer aan de prijs gaan... Uh, Trekken. zo kan een prijs veranderen. Uh, dat heeft nog steeds niks te maken met die idiote prijzen die vervolgens uh, in de tweede markt ge geboden worden. Hè. Dat is een ander verhaal. Dat ja, een werk ja, ja. weer nee, Hier gaat het om de ja. eerste aanschaf. Ja, de aanschaf eerste van de, van de ja. kunstenaar meestal dan met de galerie ertussen. Ja. Ja. Ja. En wat doet dat met de kunstenaar? Want je beschrijft ook dat de galerist van Iris van Dongen... het voor haar achterhoudt, hè? hoe groot de wachtlijst is. Ja. Want je, zou er toch, je wordt stapeld door. Ja, ja dat is een heel... Tjebbe Beekman zei, ja, als ik, daar werd het ook voor achtergehouden. Die zei, als ik weet wie er, wie er allemaal staat te wachten... dan voel ik me alsof ik in een magazijn sta te stapelen. Um, dus ik wilde dat ook niet weten. En die galeristen van Iris van Dongen die vertelde dan wel... vervolgens wie er gekocht had. Dat gaat ook... Um, een beetje buiten de kunst naar nou om. Want die galerist bekijkt ook, uh, als, er, als er keuze is... als er zoveel kopers zijn... Ja, wat is een goede collectie om in terecht te komen. Hè? De ene collectioneur hangt het thuis op en je ziet het nooit meer terug. En de andere collectioneur leent het uit aan grote musea... of aan mooie uh, manifestaties. Nou Dan komt dat werk weer meer in beeld en dat is dan prettig. Dus die kijkt tactisch, tactisch wat goed is om aan te verkopen. En wat dat met de kunstenaar doet, nou eigenlijk uh, niet zoveel. Uh, behalve dat ze het heel druk krijgen en soms een beetje gaan klagen... <laughs> dat ze wel heel veel aanwezig moeten zijn of een op een beurs moeten staan. Uh, en dat gaat allemaal toch af van de tijd die ze in een atelier kunnen doorbrengen. En verbaas je dat niet? Want je ziet op alle andere gebieden dat succes... Uh, want je kunt dan toch wel spreken over succes. Uh, succes uh, doet met een mens. Ja, natuurlijk doet het wel wat mensen. Ze zijn hartstikke blij als het zo overkomt. Daar droom je natuurlijk wel van. Dat je werk goed gaat lopen en dat het gezien wordt. Um, vervolgens midden in dit boek kwam de kredietcrisis. Dus toen ging het ineens ook weer niet zo makkelijk. En dan moet je ook weer... Uh, van atelier veranderen, omdat het misschien wel een beetje te groot is. Ze doet zeker wel wat met mensen... maar je moet natuurlijk ook zorgen dat die productie wel blijft lopen. Je kan niet achterover gaan zitten en denken... nu koop ik een Maserati en klaar ben ik. Als jij niet doorwerkt is het binnen de kortste keren ook weer afgelopen. En niet alleen niet doorwerkt, maar je moet je natuurlijk ook blijven vernieuwen... en zorgen dat het werk interessant blijft. En gaat het gelijk op, is de kunstenaar die heel veel geld verdient... ook de kunstenaar die al die belangrijke prijzen verdient? Bijvoorbeeld de Prix de Rome, die deze week weer uitgereikt wordt. Of uh, toegang vinden tot de Biennale? Nou, die dingen hangen wel met elkaar samen. Maar is niet altijd bij de Prix de Rome... Is, uh... Ja, als je daar de geschiedenis bekijkt, zijn is er, is er ook heel vaak fouten gemaakt. Dan zie je een hele goede selectie. Zelfs in een boek wat uitgekomen is over 200 jaar per Rome wordt zelfs aangewezen. Nou, in die jaren um, wonnen altijd de slechtste. En de, de verliezers die, uh, werden vervolgens heel erg beroemd. Dat is een aantal. Dus het lijkt wel zo'n soort feilloos gevoel voor de tweede hadden. Um, dus je kunt het niet altijd zeggen, maar het zijn dan, dat doet natuurlijk wel wat voor je voor je carrière. Ja. En als je naar de biennale... van Venetië wordt uitgenodigd, is dat ook... dan word je door zoveel mensen gezien. Dan stijgt je marktwaarde ook weer... en word je ook weer beter verkocht. Een van de dingen. kunstenaars die je hebt ge, uh, geportretteerd... Giel van der Werven... Uh, is, staat op de longlist... Ja. van de Prix de Rome. Ja, maar is, voor, is de niet op de, voor de tweede ja. keer al. Is niet op de shortlist nee. uh, terechtgekomen... Heb je enig inzicht? Ik, we hadden je gevraagd of je even wilde kijken naar uh, uh, wie er op de shortlist nou, longlist... Ik, ik heb het idee dat ze voor die shortlist nu hebben gekozen voor de generatie die na hem komt. Hij is gewoon al te, te oud. Te succesvol, denk ik. Nee, of te, te succesvol. Ja. Um, weet ik niet hoor. Ik kan niet in de hoofden van die jury kijken. Maar ze hebben een. Um, en dat, dat, dat, dat kan ook. Dus ook de prijzen ze hebben een iets minder bekende generatie naar voren willen schuiven voor de shortlist. Dus dat zijn dan de vier mensen die uh, met een extra opdracht nog een tijd gaan werken. Uh, en vervolgens wint een van hen uh, die grote geldprijs. Ja, en het uh, gaat trouwens, Prix de Rome is een van de meest toonaangevende prijzen uh, die te vergeven is in Nederland. Maar het gaat om kunstenaars tot 34 of tot ja. 35. Ja. Met een behoorlijk geldbedrag, 45.000 45. euro. Ja. euro. Um, en uh, uh, je hebt daar voor je liggen wie er allemaal genomineerd zijn. En je wou iets zeggen, of wat jou heel nou, erg opviel, ja, ja. is de manier waarop het uh, wordt beschreven? Het ja, heen. ik ben naar die tentoonstelling geweest... in Smart Project Space hier in Amsterdam. Dat was een um, hele sobere... Um, tentoonstelling. Heel cool werk allemaal. Heel veel werk wat vooral onderzoek is. Ook de, van de vier kandidaten voor, de, voor die grote prijs doen er ook drie onderzoeken. En eigenlijk het werk is daar een soort weerslag van. En uh, ja, dan uh, staan er teksten op de website. Uh, ik denk het is al best moeilijke kunst. Maar als jij gaat zeggen dat iemands werk... Uh, het weerspiegelt zowel zelfreferentiële als sociaal-politieke parameters en abstracties. Recent werk onderzoekt processen van culturele en economische toe-eigening... de verdeling van arbeid en vormen van handel... die voorafgaan aan de hedendaagse artistieke productie. Ja, daar moeten ze een bronwassertje zetten. Nou, weet iemand dan wat die man maakt? Nee. Of welke richting dat opgaat, daar kan ik me echt over opwinden. Ja. Gelukkig doe jij het anders. In het boek Zo werken wij. Uh, uitgegeven door Nai uitgevers Bedenk jij even wat je op die tegel gaat schrijven. Ja. Dan zeg ik ondertussen dat zo dadelijk op deze zender... twee dingen is te horen. Gepresenteerd door Margreet Rijntjes. En het gaat vandaag over uh, dat er steeds meer mensen eenzaam zijn... Vanwege het feit dat ze alleen wonen. Dat bleek uit een rapport van het CBS. En moeders die na de bevalling hun kind afstaan. krijgen later vaak spijt. Lijkt ook uit recent onderzoek. En wat staat er op de tegel? Van kunsthouden verveelt nooit. Dat wou ik maar net zeggen. Dankjewel, Sasha Bromwasser. En een mooie avond. Dankjewel. Dank mevrouw Bronwasser, dit was aflevering 2290. Morgen ontvangen wij de Vlaamse schrijfster Geertruid Daan. Tot dan. Radio 1. Hey. stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Goedemorgen, Your Honours. De prosecutor versus Ratko Mladic. Dank u, meneer Mr. Werderstad. Mr. Mladic, zou u please state your full name for the record? Ja, Sam, generaal generaal Mladic. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.